Maar natuurverenigingen spannen daartegen een kort geding aan. De rechter heeft nu bepaald dat het afschieten van edelherten verboden blijft... tot er een uitspraak ligt van de Raad van State. Nieuwkoop in Zuid-Holland heeft sinds vandaag de jongste burgemeester van Nederland. cda Robert-Jan van Duin, hij is 32. Tien jaar geleden kwam hij in de gemeenteraad van Aalsmeer. Toen was hij ook de jongste. Tot vandaag was Joyce Vermu de jongste burgemeester. Toen ze werd geïnstalleerd in Zundert was ze 33. Uit Jemen vertrekken vandaag de eerste vliegtuigen met patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. De vluchten worden georganiseerd door de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is twee jaar onderhandeld met de strijdende partijen hierover. Het Turkse leger heeft 46 Syrische doelen in Noord-Syrië aangevallen... als wraak voor de dood van vier Turkse militairen. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Zulke directe confrontaties tussen Syrië en Turkije komen zelden voor... Turkije eist dat Syrië ophoudt met aanvallen in de regio Idlib. Door de uitbraak van het coronavirus krijgt de beurs in China flinke klappen. Op de eerste handelsdag in tien dagen sloot de beurs in Shanghai bijna 8% lager. Ook in andere Aziatische landen zijn de aandelen in Chinese bedrijven in waarde gedaald. Het weer af en toe zon, in het binnenland een enkele bui. Vanavond langs de zuidgrens meer regen en het wordt een graad of 10. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw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 Johnny Ray, welkom terug bij eh, ZFM Lunched deel 2, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Eh, wat hebben we allemaal nog te goed in dit uur? In ieder geval de artiesten van de week en wij hebben nog de, de verjaardag, CQ, de eh, herdenkingsdag van een aantal artiesten. Eh, dat zit er allemaal nog in en wat er nog meer voorbij komt, dat gaan we zien. The Righteous Brothers, The Unchained, Unchained Melody. Vergoud dat maar. Oh, my love, my darling, I've hungered for your De dingen die we niet willen met het plaatje of met de CD-machine, dat heb je natuurlijk nog als dat gebeurt, maar we laten ons niet kisten, uh, we gaan naar de trucks. Wild thing. Juul. Vandaag is het uh, 3 februari en, en dan zijn er een heleboel mensen jarig. En ook in Zandvoort, Joop, Tieneke, Gerard, Robin en Daphne in ieder geval. En allemaal van harte gefeliciteerd. En alle mensen, uh, naam ik niet noem, ook van harte gefeliciteerd. En het is vandaag ook de geboortedag van Melanie. Wie kent haar nog? Ze is 73 geworden. Wilke Albert niet? Oeh, 75. Dave Davis van de Kings... 73 en meneer Ferdinand van IJs, en die heeft als artiestennaam Oscar Benton met zijn bluesband. En 3 februari is de sterfdag, nee, 3 februari 1959 is de sterfdag van, twee, van een aantal Amerikaanse, uh, Amerikaanse artiesten die op tournee waren. En, en daar stortte het vliegtuig neer. En daarin zaten onder meer Buddy Holly en Richie Vellens. En deze gebeurtenis die, uh, sloeg in als een bom uiteraard. En meneer Don McLean heeft daar later nog een song over gemaakt. The day the music Dies, died. En um, Richie Vellens was een van de omgekomenen. En van hem gaan we nu luisteren naar het nummer Donna. Oh. FM luncht elke dag van de week, elke werkdag van de week van 12 tot 2. Let the sunshine. Morgen is de wereldkankerdag. Iedereen wordt op wereldkankerdag... opnieuw. Iedere jaar wordt op wereldkankerdag... 4 februari... wereldwijd stilgestaan... bij de impact van kanker... op iemands leven. Fung Loi Kok Taoist... Tai Chi Nederland... organiseert daarom in Zandvoort... op donderdag 6 februari... een... Tai Chi Les, waar aanhalingstekens ex- en huidige kankerpatiënten welkom zijn. Er is uitleg over hoe Tai Chi kan helpen om om te gaan met de gevolgen van kanker. En er is gelegenheid om Tai Chi oefeningen te proberen. De les wordt gegeven in de blauwe tram Louis Davis Carré 1 om half tien. Smorgens morgens 0, uur 30. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Ook mensen die niet met kanker te maken hebben gehad. Kanker zet de wereld op zijn kop. Tijdens de behandeling kan Tai Chi helpen om sterker en flexibeler te worden... en meer energie te krijgen. Maar ook na de behandeling kan Tai Chi helpen om om te gaan... met de klachten zoals vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte... odeemvorming en verminderde concentratie. Kortom, voor iedereen geschikt. Aanstaande donderdag om half tien 's morgens in het in de blauwe tram in het Louis Davids carré. Oh, nice But they make it very clear they've got no room for rainbows. voor het weer, zullen we maar zeggen. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 10 graden Celsius... en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 5 graden. De komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen af. Overdag wordt het ongeveer 7 graden... En s'nachts blijft de temperatuur rond de 3 graden. De wind is matig. Windkracht 4. Dat is. Uh, meer heb ik niet te vertellen. Uh, we kunnen het ons uh, voordeel ermee halen, dames en heren. Uh, de algehele boodschap is vooralsnog droog. En droog was het ook in het landschap van een van de eerste Italiaanse spaghetti-westerns. Uh, dat zijn de films uh, gemaakt. Uh, als antwoord op de Amerikaanse westerns... waar allemaal cowboys uh, de mooiste avonturen beleefden... en geromantiseerde verhalen uh, op het doek verschenen. En toen hadden we in Italië hadden we ook uh, de nieuwe rage... de Europese westerns. En omdat ze in Italië gemaakt werden... noemden we dat de Spaghetti Westerns. En uit een van die films... The Good, The Bad and The Ugly. Ja... Daar gaan we het thema van laten horen. I've got a message just for you To whom it concerns. En dan is het nu de hoogste tijd voor de artiest van de week. En ik heb gekozen voor een aanstormend talent. Niet voor iemand die al lang geleden is overleden... en zijn of haar sporen verdiend heeft. Sandra van, Nieuw... Sandra van Nieuwland, een Nederlandse zangeres. Ze verkreeg haar nationale bekendheid... door haar deelname aan het derde seizoen van The Voice of Holland in 2012. Toen kwam ook haar eerste album uit en dat heette And More. En in 2013 verscheen een nieuw album en daarna gaat het maar steeds verder. Zij is uh, 42 en uh, 1, 2, 3, 4, 5 albums ondertussen en heel veel nominaties en prijzen. En om haar talent te tonen ga ik uh, als eerste laten horen een stuk dat wij kennen... Van Carl Emerald, a night like this. From where you are, you see the smoke start to rise with a play heart. And you walk over, softly moving past the gods, the sticks again high. Touch Something special I can't arrest If I resist temptation oh. Wel gezegd, Sandra van Nieuwland en haar album And More. De meest populaire deelnemster aan The Voice of Holland 3, dat was zij. En zij behaalde al hitlijst records met haar vier singles. Zo besloegen alle singles van Sandra de nummers 1 tot en met 3 in de single top 100. En stond zij met vier singles in de top 10 van de single top 100. De single More is inmiddels dubbel platina. Keep Your Head Up bereikte de platina-status en de singles Begging en A New Age zijn goud. Alle singles werden nummer één hits en dat is nog nooit gebeurd. Een absoluut unicum. Deze singles en andere bekende liedjes, waaronder wat ik zo meteen ga draaien, Venus, dat. Uh, die worden gezongen en gearrangeerd in de bekende Sandra van Nieuwland-stijl. Bekende Venus van Shocking Blue. Maar we gaan het nu horen in de uitvoering van Sandra van Nieuwland-Venus. Mm. Stuur hem weg en luister.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 Jim Reeves, ja, met zijn uh, mooie, diepe stem. Ook hij is uh, destijds omgekomen bij een vliegtuigongeluk. In de Sanskotse Courant hebben wij een, een rubriek: de Vraag het de gemeente. En na aanleiding van de oproep in die rubriek is een aantal vragen binnengekomen. En wekelijks worden uh, daaruit een, uh, keuzes gemaakt en wordt er een vraag beantwoord die aan het college is gesteld. Er zijn twee vragen binnengekomen over wrakstukken zoals caravans en aanhangwagens in Nieuw-Noord. De vraag is wat de gemeente hieraan gaat doen. Het college vindt ook dat deze vrachtstukken niet passen... bij de gewenste uitstraling van Zandvoert en Bentveld. Voorheen ontbrak het de gemeente aan middelen... om hierop te kunnen handhaven. Want je mag immers gewoon uh, dingen op straat neerzetten... als je het maar niet uh, midden op straat zet. Om wel te kunnen handhaven wordt nu een wijziging van de APV... voorgesteld door het college aan de gemeenteraad. Hierin worden bepalingen opgenomen om beter te kunnen optreden tegen overlast door voertuigen en dergelijke. Deze wijziging wordt nu voorbereid. Het is de verwachting dat nog in februari-maart in procedure gaat. Hierna wordt de wijziging door de Raad besloten. Daarnaast komt er een aanwijzingbesluit... om beter te kunnen optreden tegen het langdurig stallen van voertuigen. De verwachting is dat dit in februari naar het college gaat waarna direct gestart kan worden met handhaving. Ten slotte gaat handhaving de komende weken aan de slag... met het verwijderen van fietsvrakken die op straat staan. Deze wrakken hebben ook een verloederend effect op de omgeving. Heeft u een vraag aan de burgemeester, de wethouder of de gemeentesecretaris... mail deze dan naar bestuurssecretariaat... 2 Ja, dat is het. Nou, meer kunnen we er niet mee doen. Uh, het kan ook nog zijn dat je vanmiddag gaat wandelen met dit mooie weer. Neem het ervan voor het erger wordt. En dan ga je de waterleiding duinen in. En dan kan je oog in oog komen te staan met zo'n uh, rund: uh, uh, loslopende runderen. Sam de Sam en de Fario's. <laughs> Woody boedie. Uno, dos. One, two, tres, quatro. Boele boele, Sam, de Sam and the en de Pharaohs, En dan hebben we ook nog... Uh, ja, dan hebben we natuurlijk ook nog... heel actueel... The Yellow River. Christie. <middels> Christy, um, op dit moment, vanaf 1 uh, februari, uh, wordt het strand alweer, zoals we dat noemen, opgebouwd. De strandtenten die komen weer uit de loodsen, uh, geschilderd, gepokt, gemazeld. Alles weer uh, vernieuwd en aangepast en uh, men is vrolijk aan het bouwen. En ik zou zeggen, luisteraars van uh, Zandvoort Luncht. Uh, neem het ervan, het is lekker weer ga naar het strand, ga kijken wat ze allemaal aan het opbouwen zijn hoe dat gaat, hoe snel dat gaat het is altijd wel weer een soort uh, wedstrijd wie het eerste de kopjes koffie kan serveren en voor je het weet is het weer uh, allemaal spiek en span en helemaal kant en opgebouwd en kunnen we weer allerlei watersport dingen doen en dan uh, kunnen we ook weer gaan surfen, zoals de Beat Boys vertellen Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And Surfing, surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf. With, surf with me, dip, dip, dip, dip. From the early morning to the middle of the night. Anytime the surf is up, the time is right. And Surfing. Surfing. Surfing is the only life, the only way for me Now surf, surf with me Now the dawn is breaking and we really gotta go Soon that you better know Yeah, my surfinauts are rising And my fort is losing wax But that won't stop me, baby Cause you know I'm coming back Goin' surfin' Off the trip Surfing off the trip Surfing off the trip Surfing off the trip Off the trip Off the trip Surfing off the trip Off the trip is the only the only way for me now. Come on, pretty baby, Ja, en als je dan toch uh, gaat wandelen vanmiddag uh, uh, uh, op het, over het strand en wellicht door de duinen. dan zie je daar ook de ontluiken, het, het ontluikende voorjaar. De, uh, uh, het hele dierenrijk en, en het vogelrijk is weer uh, helemaal volop bezig. om uh, te laten zien dat het voorjaar is. En daar heeft uh, meneer Jewel een prachtig stuk over gezongen. The Birds and the Bees. En de Bees en de Flowers en de Three Days. uitzending van Zandvoort luncht vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Zit er alweer bijna op. Vandaag behoorlijk in de teken van de ficties. Maar af en toe mag dat, want we hebben luisteraars in eh, allerlei leeftijdsklassen. Zullen we maar zeggen, en het kan niet altijd caviar zijn. Dat heeft ook iemand ooit gezegd. Eh, love and Sponful, dat lijkt me wel een aardig stuk om uh, een beetje tegen het einde te draaien. En uh, dat nummer, dat heet Darling, Be Home Soon. Can, and talk of all the Jess zit er alweer bijna op. Uh, vandaag uh, is alweer uh, bijna klaar. Het programma dat uh, elke dag te beluisteren is. Op de lokale zender ZFM. ZFM Luncht. Morgen weer een uitzending door collega presentatoren. Uh, ik hoop dat je het gezellig vond. En bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week maar weer. Zullen we zeggen. Maar eerst morgen en overmorgen.